10 uur. Dit is Radio 1 met Wouter Körpershoek. MKB Nederland moet niks hebben van al die nieuwe verlofregelingen... die minister Ascher heeft aangekondigd. Zometeen in Goedemorgen Nederland. Nu eerst het nos Journaal met Dorald Megens. Vier IJslandse oudbankiers zijn tot zelfstraffen veroordeeld... wegens fraude en manipulatie tijdens de bankencrisis in 2008. Ze waren betrokken bij de val van Koopting... destijds de grootste bank van IJsland. De voormalige bestuursvoorzitter kreeg 5,5 jaar en dat is de zwaarste straf. Oud-president-commissaris is tot vijf jaar veroordeeld. Een aandeelhouder en een oud-topman van de Luxemburgse afdeling van Koopting kregen respectievelijk 3,5 en 3 jaar cel. De vier voormalige topmensen waren niet bij het proces in Reykjavik aanwezig. Ze wonen in Londen en Luxemburg. Het is nog niet bekend of ze in beroep gaan tegen de celstraffen. Europa moet meer doen voor de vluchtelingen uit Syrië. Amnesty International noemt het een schande dat in de EU maar plek is voor een half procent van de ruim 2 miljoen mensen die uit Syrië zijn gevlucht. Volgens Amnesty zijn in maar 10 EU-lidstaten maatregelen genomen voor de opvang van extra vluchtelingen uit het land. Ruud Bosgraaf van Amnesty. ...politiek probleem, maar ja, als wij allemaal begaan zijn met wat er in Syrië gebeurt... ...en we gaan er ook vanuit dat een politieke oplossing nog niet aan de horizon is daar... ...laten we hopen dat die vredesconferentie op 22 januari iets oplevert... ...dan zullen we toch moeten helpen als we, als we humaan en menselijk willen zijn... ...en dan kunnen we iets doen door toch wat meer vluchtelingen op te nemen. Ook noemt de organisatie de manier waarop de vluchtelingen worden ontvangen en opgevangen hardvochtig. Voor het eerst hebben meer Nederlanders een smartphone dan een pc. Facebook is in Nederland nog steeds het populairste sociale medium... en wordt minder getwitterd. Dat blijkt allemaal uit een enquête van marktonderzoeker GFK. 9 miljoen Nederlanders hebben een Facebook-account... waar ze gemiddeld 24 uur per week mee bezig zijn. Opvallend is verder dat een vijfde van de smartphonebezitters zegt... dat hij niet met het toestel belt... maar er voornamelijk mee whatsappt, mailt en internet. De spanning loopt op tussen John de Mol en het Finse uitgeefconcern Sanoma over SBS. Volgens de Mol investeert mede-eigenaar Sanoma te weinig in SBS. In een interview met het Financiële Dagblad stelt de Mol dat er jaarlijks tot 20 miljoen euro extra nodig is om meer kijkers te trekken. Het gaat om de zenders SBS 6, Net 5 en Veronica. De Mol heeft onlangs geprobeerd om Sanoma uit te kopen, maar het Finse bedrijf ging daar niet op in. Sanoma zegt in een reactie in de krant onplezierig verrast te zijn door het interview. Het weer op veel plaatsen is het grijs en mistig, bij temperaturen iets boven nul. In de loop van de dag wordt het zicht beter, maar het blijft waarschijnlijk grijs. Het zuidoosten en oosten vriest het eerst, daarna gaat de zon schijnen. Het wordt drie graden bij veel bewolking en zes graden in Limburg. En er is nog steeds verkeersinformatie nodig. Bij de ANWB zit Jon Bakker. Met nog één file op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Tussen Beest en het everdingen vijf kilometer.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 Het midden- en kleinbedrijf is boos over het uitbreiden van het vaderschapsverlof. Het Westland wil één minister voor arbeidsmigratie. Nederlandse diplomaten helpen het bedrijfsleven als breekijzer tegen buitenlandse bureaucratie. Die heeft ons ook toegeholpen. Die is ook toen naar het Tanziaanse ministerie van Landbouw gegaan. Dat werkt. En het ochtendtummer van Neil Gunn Jerli. Het is zes minuten over tien. Dit is het vervolg van Caro Goedemorgen Nederland. Het MKB, dat zijn de midden- en kleinbedrijven in Nederland, die zijn woest dat minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het vaderverlof bij de geboorte van twee naar vijf dagen wil uitbreiden. De werkgever mag dat verlof niet weigeren, Michael van Stralen, voorzitter van MKB Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom is dat zo erg, die vader die een paar dagen langer thuis blijft? Oh, dat is op zich helemaal niet erg. Sterker nog, in de praktijk uh, gebeurt dat ook... Maar wel in goed overleg tussen werkgever en, en werknemer. En dan is er ook geen veldje aan de lucht. Er zijn tal van mogelijkheden om dat met elkaar af te spreken. En dit wat uh, de minister nu voorstelt... Ja, dat vinden wij toch wel een toonbeeld van ongewenste overheidsbemoeienis. Het is betutteling, er is geen aanleiding voor. En er is ook zeker geen bewijs dat het nodig is. Want in de praktijk wordt dit gewoon ingevuld. Maar dan is dus het dus toch ik... ook niet erg om het dan voor ons te regelen als het al gebeurt. Ja, maar dan weten we maar met z'n allen waar we aan is... toe zijn. Er is wel een verschil tussen uh, uh, rechten en plichten. En in de huidige situatie is het zo dat uh, zorgverlof, van welk aard ten orde ook... Hè, want het gaat niet alleen over vaderschapsverlof... maar ook over de uitbreiding die, als je voorstelt... rondom het zorgverlof voor uh, vrienden en bekenden... Um, nu is het zo dat dat in overleg plaatsvindt. Werkgever, werknemer, individueel maatwerk is het op de werkvloer. Dat doe je samen. Dat is van deze tijd, dat is van de 21e eeuw. En eh, op het moment dat de minister zegt van... ja, nee, maar ik ga dat in de wet uh, opleggen... dan is het een afdwingbaar recht geworden. En de werkgever kan dat niet weigeren. Kan niet in overleg treden met de werknemer... om dat goed in te richten. En daar zijn we veel op tegen. U zegt, het uh, gebeurt nu al en dan in goed overleg. Maar uiteindelijk verlies je het toch als werknemer... als je werkgever zegt van ja, maar het gaat toch niet gebeuren. Ja, en daar is nu juist dat... deze verandering uh, voor in het leven. gekomen. Uh, toch is dat niet, niet juist, want uh, als we kijken naar uh, hoe in Nederland verlofhonorering plaatsvindt. dat is natuurlijk veelal goed in CAO's geregeld. Maar er is ook onderzoek naar gedaan. Nederland is koploper waar het gaat om verlofhonorering. En in, in 85% van de gevallen bleek uit dat onderzoek. is er echt 0,0 probleem. Helemaal geen probleem. Terwijl Europa, uh, het gemiddelde daar, beduidend, maar ook beduidend achterblijft. Toch vindt uh, minister Asscher uw reactie genant, letterlijk. Als je zo reageert op drie dagen extra vaderschapsverlof... ben je niet van de 21ste eeuw. Zegt deze minister nou, die iedere ochtend zou... zijn kinderen naar school brengt. Ik zou dat toch uh, willen omdraaien. Ik denk dat het van uh, de 21ste eeuw is... om gezamenlijk tussen werkgever en werknemer de afspraken te maken. En het is niet van de 21ste eeuw om dat in wetgeving te vatten. Maar blijkbaar gebeurt dat onvoldoende... En zegt de minister, laten we dit nu, want we leven met z'n allen in die 21ste eeuw. Die vader is belangrijker maar... dan 10, 20, 30 jaar geleden. Laten we het gewoon regelen. Niks mis mee. Maar ik heb zojuist al gezegd, er is geen aanleiding voor. Maar er is ook vooral geen bewijs voor dat het nodig is. In de praktijk gebeurt het reeds uh, individueel. En het is echt maatwerk. Dus u zegt het is niet kijkt, erg als... Je als je kijkt naar wat er, als je kijkt wat er in, in CAO's al belegd is aan mogelijkheden. Met verschoven werktijden, flexibele werktijden, tijdelijk minder werken. Eh, Thuiswerken is geregeld. Dus een hoeveelheid aan vakantiedagen, ADV-dagen, bijzondere verlofdagen. We hebben ICO's een ontzettende hoeveelheid mogelijkheden al, al vastgelegd in de CEO. Ter bespreking en in overleg tussen werkgever en werknemer. En er is altijd ook de mogelijkheid om onbetaald verlof op te nemen. En dat is nou precies dat voorbeeld van vaderschapsverlof. Dat is een uitbreiding van onbetaald verlof. Maar u zegt dat dus niet... Heb, dat, dat hebben we al. Dus u zegt niet dat als deze regeling uh, in een wet wordt vastgelegd, dat dat een nekslag is voor het midden- en kleinbedrijf? Omdat nou, dan, uh, dat heel veel geld uh, gaat kosten. Want waar het gebeurt het toch gaat, al, zegt u, dus het maakt eigenlijk wel niet uit. Waar het hier om gaat, is de hele principiële vraag, waar ligt het recht en waar ligt de plicht? En uh, MKB Nederland zegt, ik zeg, wij moeten in overleg tussen werknemers en werkgevers maatwerk leveren daar waar verlof en dan met name zorgverlof aan de orde is. Goed. Michael van Stalen hoorde u, de voorzitter van MKB Nederland, over dat zorgverlof. Dank u wel. Dit is Radio 1. Goedemorgen Nederland. Er moet één minister komen die alles wat speelt rond arbeidsmigratie onder zich heeft. Dat zegt de gemeente Westland aan de vooravond van de 1 januari. De datum waarop Bulgaren en Roemenen zonder arbeidsvergunning in Nederland mogen werken. Arne Weverling, goedemorgen. Goedemorgen. U bent wethouder in het Westland. Inderdaad. Wat maakt het uit of er één of twee ministers hebben die over die arbeidsmigratie gaan? Nou, in praktijk doet minister Asschar heel veel goede zaken... Uh, maar uh, uiteindelijk doet hij dat natuurlijk op zijn vakgebied, uh, voornamelijk het sociale uh, gebied. Uh, maar wij hebben ook uh, te doen met bijvoorbeeld minister Blok voor de huisvesting, minister Plasterk voor de gba-inschrijving. Uh, uh, soms ook met uh, staatssecretaris Teve of Wekers als het over financiële zaken gaat of, of uh, andere zaken. Uh, en we zoeken dus eigenlijk naar één coördinerend minister uh, die uh, vanuit een integrale aanpak en één visie uh, dit hele dossier kan uh, bemannen yeah. met een doorzettingsmacht. Want die doorzettingsmacht, dat is eigenlijk waar het om gaat. Ik weet niet wat doorzettingsmacht is. Nou, doorzettingsmacht is... Uh, wij denken allemaal dat we één overheid hebben... Uh, maar uiteindelijk zijn het natuurlijk allemaal uh, verschillende ministeries... die allemaal ontzettend uh, uh, hun best doen. Maar er zijn maatregelen die uh, elkaar zouden moeten versterken... in plaats van tegenwerken. En uh, alleen dan kunnen we het, uh, het, het uh, probleem de baas worden van de arbeidsmigratie. Begrijp ik. Kunt u een voorbeeld geven van uh, waar het nu misgaat... met die drie ministers die allemaal een deelverantwoordelijkheid hebben... als het gaat om die uh, bijvoorbeeld de en Bulgarije... Die in Nederland komen? Uh, nou, er is nu een discussie over de RNI-register niet ingezeten. Uh, men moet dan een BSN nummer hebben, een burgerservice nummer. Dat zit bij het ministerie van meneer Plasterk. Dat is eigenlijk dat weer haaks op hoe wij daarmee om zouden willen gaan. Dan hebben we ook nog de, bijvoorbeeld meneer Wekers wil, ook op verzoek van de Tweede Kamer overigens, dat Polen, zodra ze dan ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie, ook een kenteken krijgen, een Nederlands kenteken. Uh, dan gaan ze daarmee wegenbelasting betalen, zeer terecht... want men maakt gebruik van ons wegenstelsel, dus betaalt belasting. Maar het gevolg is dat er dan niet ingeschreven gaat worden... in de gemeentelijke basisadministratie, waardoor men anoniem in Nederland is. We hebben inmiddels namelijk uh, enkele honderdduizenden arbeidsmigranten in Nederland... en er staan er maar 200.000 ingeschreven. Uh, daardoor zijn er dus heel veel arbeidsmigranten anoniem in Nederland. We weten niet wie dat zijn, waar ze wonen, onder welke omstandigheden men woont. En we missen dus gemeentelijke belastinginkomsten. Dus we laten veel geld liggen. Nou, in het verlengde daarvan... Dus dit is uh... vooral voor u als gemeente goed? Uh, Omdat u dan meer geld in kas krijgt. Uh, nou, dat speelt uiteraard ook mee. Hè? De voorzieningen voor gemeenten moeten betaald worden. Uh, maar op landelijke schaal merk je dat er overheidsinstanties zijn... die uh, de informatie die er wel is uh, onvoldoende van elkaar gebruiken. We hebben het UWV, we hebben de SVB, Sociale Verzekeringsbank... de Belastingdienst en dan heb je lokaal de GBA's... de gemeentelijke basisadministraties van de gemeentes. Die informatie uh, die daarin zit, wordt niet van elkaar gebruikt... Uh, en ik zou zeggen, ma maak nou de GBA, de gemeentelijke basisadministratie, de leidende database. Uh, zorg dus dat je, als je daarin staat, alleen dan een toeslag kan krijgen. Dan krijg je alleen maar een toeslag als je in Nederland woont en werkt. En niet als je bijvoorbeeld in Bulgarije woont. Uh, want het geld in Nederland hebben we hard genoeg nodig. En uh, ja, op deze manier lekt het weg doordat die ICT-systemen niet aan elkaar gekoppeld zijn. Het klinkt als één grote bureaucratie... En uh, u hoopt dat dat opgelost wordt, zodat u zelf ook wat meer geld in kas uh, kan houden. En uh, nou, dat het voor iedereen wat makkelijker wordt. Uh, uh, zeker. En uh, als gemeente merk je gewoon heel duidelijk dat je met je voeten in de klei staat, dicht bij de praktijk. En uh, dat de ministeries ook uh, oog en oor hebben wat wij als gemeente uh, inbrengen. En uh, ik hoop dus dat ze dat ook uh, met uh, ons pleidooi doen om uh, uh, meer... Één, vanuit één minister met één integrale aanpak te komen. Ja, tot slot nog uh, een belangrijke vraag. 1 januari dus. De Roemenen en de Bulgaren mogen dan komen. Hoeveel verwacht u dat er komen? Uh, dat is echt heel moeilijk te zeggen. Bij de Polen wisten we het ook niet. Toen werd er gezegd ongeveer 30.000. Nou, Het werden er veel, uh, vele malen meer. Uh, overigens houden zij wel onze productietuinbouw uh, uh, draaiende. Dus uh, we hebben ze in die zin ook hard nodig. Voor Roemenen en Bulgaren weten we het niet. We hebben geen signalen hoeveel het er zijn. Uh, maar ik zou zeggen, de markt is inmiddels wel uh, verzadigd. Dus um, uh, laten we het voorlopig uh, even bij de Polen houden. En Nederlandse werklozen, de initiatieven om die aan het werk te helpen in het Westland, die uh, worden nog moeilijker nu deze groep komt? Nee heb ik het pleidooi gehouden uh, voor de schijnconstructies, begin dit jaar. Minister Asscher is met die schijnconstructies uh, met een plan van aanpak gekomen, is daarmee naar Brussel gegaan. Die schijnconstructies die moeten we aanpakken, want dat betekent dat er verloning is uh, via het buitenland, waardoor een, uh, een, een arbeidsmigrant dus goedkoper kan werken in Nederland. Dat is slecht voor de arbeidsmigrant, maar dat is zeker ook slecht voor onze eigen binnenlandse arbeidsmarkt, omdat er verdringing kan optreden, oneerlijke concurrentie, uh, omdat het uh, buitenland dan goedkoper worden. Ja, ja en dat is okay. slecht, want Nederlanders moeten natuurlijk aan het werk... en uh, uit die kaarten bakken. Goed. Anne Weveling was dat wethouder in de gemeente Westland. Dank u wel. Graag gedaan.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 Nederlandse ambassades dienen als breekijzer voor bedrijven die vastlopen in bureaucratie, maar de invloed van ambassades kan zomaar minder worden. Dat hoorde verslaggever Niels de Jager in Tanzania. Asante Selena, Kazin Tutu na kesho. Asante. Christina Brandsma, goed in het Swahili. De dames bij de toegangspoort. Ja, er zijn een drietal dames toe. Die zijn Stekjes aan het knippen. En dit is René Kleinveld. Samen runnen ze in Tanzania hun bedrijf Oasis Young Plants. Stekjes worden dan gedroogd en die worden verpakt. Die gaan naar een kweker in uh, Europa of in Amerika. En de kweker die stopt het uh, in een potje of in een tree met wat grond. Die wortelt het en dat is voor hem uh, het startmateriaal start als kweker zijnde. En daar maakt hij een eindproduct van. Dus een ja. kamerplant. Baraka, please. Bosco, how far is you with the welding at the moment? Today we're starting making chairs for. Chairs for the, for the mamas in yes. the greenhouse. René Kleinveld, bijna zes jaar geleden begonnen, eigenlijk verhuisd hier een bedrijf opgezet aan de voet van de Kilimanjaro in Tanzania. Als, als u daarmee begint, wat wat komt er dan op u af? Ja, vooral het onvoorspelbare. Het meest onwaarschijnlijke waarbij je nooit over zou nadenken in Nederland. Dat noem ik maar iets de stroomvoorziening. Voordat je dat hier voor elkaar hebt... dan heb je inmiddels wel een tropenjaar achter de rug wat voor drie telt. Ja? Je, je moet eraan wennen dat hier niet automatisch alles nee. werkt. Vrijwel niets. En uh, we kijken nu toe hoe er uh, een stuk oud plastic uit een kas... van het kastdek... ...naar beneden wordt gehaald. Everlasting issue is uh, bureaucratie. Een voorbeeld is export. Daar hebben wij vergunningen voor nodig. Voor elke export. Dat is en blijft een enorme zorgenkind. Dus elke keer als wij exporteren... ...moeten wij steeds weer die papieren aanvragen. En dat is uh, een hele grote uitdaging. Toen hebben we ook de Nederlandse ambassade... Uh, ...verzocht ons te assisteren. En dat is ook gebeurd. Je hebt dan uh, Op elke ambassade heb je een... Uh, Afdeling Economische Zaken heb je een economische stafmedewerker. Ja, die heeft ons ook toegeholpen. Die is ook toen naar het Tanziaanse ministerie van Landbouw gegaan. En die heeft ons goed geassisteerd. En helpt dat dan ook? Ja, de men is daar wel gevoelig voor. Dat werkt. Dan moet je natuurlijk heel veel weten van de wetten en de regels. Maar je moet ook weten. Het gaat over de belasting... deze hulp voor Nederlandse bedrijven over de grens op het ministerie van Buitenlandse Zaken. met topambtenaar Martin van den Berg. Informatie te krijgen over kansen die zich voordoen. Kunnen bedrijven dat niet zelf allemaal regelen? Want dat zijn toch vaak flink grote ondernemingen met kwalitatief goede mensen. Die kunnen dat toch wel zelf. Nou, waar de grote ondernemingen toch echt behoefte aan hebben, is als ze die Keniaanse overheid of Tanzaniaanse overheid nodig hebben. En als je bijvoorbeeld nadenkt over, neem nou de maritieme sector. Als die bedrijven naar een land gaan als Tanzania of, of Mozambique, dan heb je ook vaak een overheid nodig omdat je veel met wetten te maken hebt. Je hebt met vergunningen nodig. Dus u en uw collega's lobbyen ook bij andere overheden? Nou, lobbyen weet ik niet, want we hebben daar een hele gezamenlijke agenda. Ik, bedoel, als ik, in, ik ben recent in Ethiopië geweest, in Kenia, in Mozambique. En dan merk je ook dat die, uh, dat die overheid daar ook heel veel vragen heeft. Hoe organiseer ik een goed ondernemingsklimaat? Hoe zorg ik dat er een goede inspectie op milieu komt? En daar kan de Nederlandse overheid bij helpen. En dat is ook uiteindelijk in het voordeel van een Nederlandse bedrijven, want die hebben baat bij een hele goede overheid in het andere land. En een hele goede Nederlandse netwerker in zo'n bedrijf die ja, gewoon prima zijn talen spreekt, de cultuur begrijpt eigenlijk alle kwaliteiten heeft die nodig is om dat zelf te regelen... krijgt dat toch niet zo goed voor elkaar als een ambassademedewerker. Nee, want die rollen zijn gewoon anders. Dus echt wat er op de visitekaartje staat, dat maakt dan uit. Dat maakt zeker uit, omdat uh, zeg maar, die andere overheid heeft ook behoefte aan kennis vanuit de overheid. En, en Shell gaat daar niet de energiemarkt ordenen. Uh, Boskalis gaat daar niet de markt ordenen. Dat doet zeg maar, de overheid ter plekke. En daar kunnen ze onze overheidskennis heel goed bij gebruiken. En dat is het debat wat je ook hebt met die overheid. Terug bij de kwekerij in Tanzania. Hoe goed is uh, uw zweek u uh, of het nog vriendelijk blijft? Ja, dit, dit is uh, een heel vriendelijk overleg. Nee, dit gaat goed zo. Nee, ze hebben veel plezier in. René Kleinveld is blij met de inspanningen vanuit de Nederlandse ambassade, maar de machine hapert. Ik meen vier, vijf jaar geleden hè, dat Nederland heeft van het een op ander moment hun ontwikkelingsbudget, wat ze bestemd is voor Tanzania, is stopgezet, wegen bad governance. Hè? En als de geldkraan wordt dichtgedraaid, dat zet kwaad bloed. Ja. Dat speelt mee. Dus op de die, achtergrond. die troefkaart van ik stap naar, het naar de Nederlandse ambassade, die is wat minder sterk geworden. Ja, dat klopt. Er staat tegenover de troefkaart van de Amerikanen. Die is nog steeds heel sterk. Heel sterk. En Chinezen ook, die zijn heel sterk. Maar het feit alleen al dat je noemt dat de Nederlandse en de Amerikaanse ambassade, they were not amused. Dat geeft. Heeft alleen dat al is een ja. flink signaal naar. Die Tanzaniaanse stroperige bureaucratie om toch maar eens aan het werk te gaan. Ja, ja precies. Zo werkt dat. Ja. En deze hulp voor bedrijven vanuit Nederlandse ambassades... stond flink onder druk door de bezuinigingsplannen van het kabinet. Hoe het bedrijfsleven daar succesvol tegen lobbyde... hoort u in een extra aflevering van deze serie. En die is te vinden op onze website goedemorgennederland.nl... of op de website radio1.nl. Vragen en opmerkingen zijn nog steeds welkom... op goedemorgennederland.nl. Zometeen ex-gedetineerden gaan muzikaal met elkaar op de vuist...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 Baby, I'm really mm -hmm. When you said goodbye My whole world shines. Hey, hey, hey, it's a beautiful day and I can't stop myself from smiling. If I drink then I'm buying And I know there's no difference And even if it started raining, you would hear this boy complaining Cause I'm glad that's you're the one who got away mm -hmm. Cause if everything I'll take up, my time with thinking of I'll break up Then you've got another thing coming your way Cause it's a beautiful day, mm -hmm. Michael Bublé met It's a Beautiful Day. Ex-gedetineerden gaan vanmiddag de muzikale strijd met elkaar aan... in the Battle of the Houses. Ex-gedetineerde bewoners van elf Exodus-huizen doen mee aan die wedstrijd. Rien Timmer, directeur van Exodus Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Een muziekbattle tussen gedetineerden. Waarom? Dat om de gedetineerden, ex-gedetineerden. die op een positieve manier bezig zijn. aan een nieuwe toekomst. de kans te geven te laten zien. wat ze ook kunnen aan positiviteit. op het podium. Ja, u bent van Exodus Nederland. en wat heeft dat met gedetineerden te maken? Dat heeft heel veel met gedetineerden te maken. Mensen die gedetineerd zijn geweest. Er is natuurlijk echt behoorlijk wat fout gegaan in hun leven. Daar hebben andere mensen schade van ondervonden. Maar zij zelf ook. En uh, wat wij als Exodus doen met professionals in huizen en met heel veel vrijwilligersgroepen... is ex-gedetineerden een nieuwe kans geven om een nieuwe, positieve start in hun leven te maken. En dan is het heel belangrijk dat je in zo'n tijd ook positieve ervaringen opdoet... en zelf ontdekt wat je allemaal aan, aan uh, positiefs in je ja. hebt, aan goede dingen in je hebt, aan ja. kwaliteiten. En daar, uh, daar helpt zo'n zo battle ook erg mee, ook in de voorbereiding in onze huizen. Ja, want krijg je in de gevangenis de ruimte om een instrument uh, te spelen? Uh, beperkt. Uiteraard is daar maar uh, weinig mogelijkheid voor uh, op cel. Maar, maar er worden wel uh, af en toe andere dingen georganiseerd. Maar in onze exodushuizen, waar we mensen heel intensief begeleiden, hebben we die mogelijkheid wel. En dan uh, kunnen mensen dus hun oude hobby ook weer oppakken of misschien wel een hele nieuwe ontdekken of een nieuw talent in zichzelf ontdekken. Of gewoon ontdekken wat het doet met jezelf als je op een podium staat en een keer positief wordt toegeklapt door het publiek ja. uh, in plaats van dat je de loser bent. Wat is een populair muziekinstrument? Uh, gitaar, maar uh, er zitten ook veel rappers tussen. Uh, en uh, ja, we hebben eigenlijk in de loop der jaren allerlei instrumenten op, uh, op het podium gehad. En er zijn ook mensen die, uh, die het houden bij een, uh, een gedicht of uh, uh, uh, meer een musical-achtig of een uh, uh, meme-act. Er zijn allerlei varianten op het podium. Wat dat betreft is het een, een hele brede, Exodus zo ja, Hoe ziet de Battle of the Houses eruit uh, vanmiddag? Het is een uh, voorstelling met uh, acts uit uh, alle exodus in het hele land. Heel gevarieerd dus. Uh, blues, uh, rap, uh, musical, noem maar op. Uh, er zit ook een levenslied bij, uh, heb ik begrepen. Uh, daarnaast hebben we een aantal uh, uh, artiesten die uh, het al echt gemaakt hebben. We hebben de rapper Keizer, we hebben paparazzi... Uh, en we hebben een professionele jury onder leiding van cabaretier Vincent Bijlo... die uh, de bijdrage gaat uh, beoordelen... Uh, ...samen met een publieksjury en dan uiteindelijk vanmiddag ook een, uh, een winnaar tussen de winnaars uh, uh, uh, gaat aanwijzen. Oké, okay, veel succes. Uh, daarmee vanmiddag uh, Rien Timmer, directeur Publik van is Welkom uh, bij uh, de schuilplaats aan de Weg 18 in Ede. Dus hartelijk welkom. Goed, deze oproep uh, is duidelijk. Rien Timmer nogmaals, directeur van Exo, dus Nederland. Hartelijk dank. En tot zover ook, Caro. Goedemorgen, Nederland. Meer informatie over dit programma kunt u vinden op onze website www.caro.nl. Zometeen hier op Radio 1, zoals gebruikelijk, Jeroen Wielaard in de bus. Ja, Wouter in de bus, die staat in Almere, in de buurt van het ziekenhuis. Uh, mooi zo bij het water, wat mistig uh, wolken daarover. En we gaan het hebben over de oorsprong van. Alle leven. Zorg voor geboorte. Na een brandbrief waarin stond dat de moeder het kind wordt van de rekening... door gekissenbis tussen de beroepsgroepen. Dat zometeen na half elf in de bus van de NTR. Dit is Radio 1. Nu eerste het NOS Journaal met Dorald Megens. OV-bedrijven en chipkaartorganisatie TLS hebben afspraken gemaakt over de afhandeling van klachten over de OV-chipkaart. Afgesproken is dat elk bedrijf klachten zelf gaat afhandelen. Daardoor zouden klanten niet meer van het kastje naar de muur worden gestuurd, wat nu nog wel vaak het geval is. De oplossing wordt vanmiddag besproken met consumentenorganisaties. Vier IJslandse oudbankiers zijn tot celstraffen veroordeeld wegens fraude en manipulatie tijdens de bankencrisis in 2008. Ze waren betrokken bij de val van Kaupting, destijds de grootste bank van IJsland. Straffen variëren van 3 tot 5,5 jaar. De vier voormalige topmensen waren niet bij het proces in Reykjavik aanwezig. Programmadirecteur Peter Lubbers van tv-zender Fox is na drie maanden alweer opgestapt. Waarom is niet duidelijk. Fox ging in augustus van start met een open kanaal. Tot nu toe heeft de zender nog niet veel kijkers weten te trekken. En voor het eerst hebben meer Nederlanders een smartphone dan een pc. En Facebook is in Nederland nog steeds het populairste sociale medium... en er wordt minder getwitterd. Blijkt allemaal uit de enquête van marktonderzoeker GFK. 9 miljoen Nederlanders hebben een Facebook-account... waar ze gemiddeld 24 uur per week mee bezig zijn. Dat zijn de hoofdpunten. Er is nog verkeersinformatie bij de ANWB's. John Bakker. een file na een ongeluk op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. Bij Rotterdam Centrum, 3 kilometer. De linker rijstrook is dicht. En hier op Radio 1 gaat Jeroen Wilaert verder vanuit Almere met lijn 1. Dit is Radio 1 NTR lijn 1. Hier is Jeroen Wilaert. Goedemorgen, ook ik ben geboren. Het was. Uh... Pasen, 1956. Mijn ouders die waren naar Amsterdam gegaan... waar oma nog woonde. En euh, s'avonds gingen ze in de uitkijk... In, op de Prinsengracht, meen ik... naar een film, Het Naakte Leven. En daar kwam onder andere een bevalling in voor. Het gebeurde er bij mijn moeder de vliezen. Ze moest overhaast toch weer naar huis in Veenendaal. Maar er was geen taxichauffeur op die zaterdagavond voor Pasen bereid om naar Veenendaal te rijden. Dat werd dus de trein naar Utrecht, na overleg met huisarts Simon Heij. Daar kwam de trein speciaal omgeleid aan op een perron... waar een ambulance klaar stond met twee broeders erin... die met mijn moeder naar het ziekenhuis in Utrecht wilden rijden. Maar mijn moeder weigerde. Ze had alles klaar liggen in Veenendaal... Ze wilden per se naar huis. Dat is uw verantwoordelijkheid, zei broeder. Zo kwamen ze dus thuis, s'avonds laat. En de volgende zondag, eerste paasdag... ben ik daar om half acht in Veenendaal ter wereld gekomen. Jolanda Wilder, bestuurslid van de geboortebeweging. Het was de eigen verantwoording van mijn moeder. En zo zien jullie dat ook graag niet. Zo zien wij dat ook graag, dat klopt. Ja, uiteindelijk is het toch haar lichaam. En zij, zij hoort die beslissing te nemen uh, over wat zij denkt dat, uh, dat voor haar de beste zorg is. Wel een verhaal. Verhaal uit 1956. Ja, en toen kon het blijkbaar uh, makkelijker dan dat het nu soms kan. Is dat zo? Ja. Als je dit zo aanhoort, denk ja. je van wat een, uh, wat een moderne ontwikkeling toen? Ja, eigenlijk wel. Zo zou het nu gewoon Die vrijheid zou er nu nog steeds moeten zijn. En uh, helaas uh, merken wij dat... Uh, op het moment dat een moeder zo'n beslissing zou nemen... dat de druk van buiten um, steeds meer toe lijkt te nemen... dat het soms gedreigd wordt... Uh, um, ja, bijvoorbeeld met uh, het AMK of dat soort... Uh, uh, AMK? Ja, om, om dergelijke instanties erbij te halen... Uh, op het moment dat een moeder toch een keus maakt... die uh, door een zorgverlener als onverantwoord wordt geacht... terwijl het uiteindelijk haar verantwoordelijkheid is. En, en niemand is uiteindelijk meer gebaat... bij een gezonde en levende baby dan de moeder zelf... En een moeder moet in de meeste gevallen dus kunnen beslissen zoals... De, mijne. Uh, de vraag is dus, heeft een zwangere vrouw het recht een thuisbevalling te eisen? Of heeft de zorgverlener Het laatste woord. Je kunt er ook over meepraten. We gaan er zo uitgebreid over praten. Ook met Gunilla Kleiverda, gynaecoloog, die net is binnenkomen hollen. Kunt ja. Even uithijgen. We gaan uh, eerst even uh, de telefoonnummers noemen. Herkent u deze situatie? Vindt u ook dat er verandering in moet komen? 0800 1121. 0800 1121 is het nummer bellen. U kunt tweeten naar hashtag lijn1, hekje lijn1 en mailen naar lijn1 Born to be alive, net zoals iedereen in de bus en iedereen in Nederland. Er moet toch in heel veel gevallen toch ook iets goeds zijn gegaan bij de bevalling, gelet op de vele mensen die wij ons, uh, om ons heen hebben. Professor Koos van der Velde is aan de telefoon, hoogleraar public health. Wat is er toch aan de hand met de met geboorteregeling en met de geboorte en de eigen verantwoordelijkheid van de moeders, meneer Van der Velde? Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, ja, dat is een uh, gevecht om die moeder, die aanstaande moeder en die zwangere echt centraal te laten staan. Uh, want je ziet nog steeds dat dus de beroepsgroepen de discussie lijken te domineren. En uh, het gaat erom dat je die zwangere uh, ook als hulpverlener uh, gewoon de goede informatie geeft, zodat ze weet welke keuzes ze kan maken. Daar gaat het in principe om. Ik schets dus net het verhaal van mijn moeder, en tot mijn uh, eigen niet geringe verbazing, ook nu we er weer meer over hebben uh, ingelezen, is het dus, ook gelet op de woorden van Jolande Wulder, toch een strijd. En met meer regelgeving omgeven blijkbaar dan toen, 1956. Hoe lang is dat niet geleden? Deelt u de zorg van de vrouwen hier... dat zwangere vrouwen te weinig mogen beslissen tegenwoordig... over hoe en waar bevallen? Ja, het is een discussie uh, geworden over de hoofden van de zwangere heen... tussen de beroepsgroepen. En, en dat kan natuurlijk nooit goed zijn. En, uh, die zwangere, die moeten keuze maken. Dat hebben we ook in het advies uh, echt centraal gezet. Het staat zelfs op nummer 1 van de aanbevelingen. En je ziet, het is nu ruim drie jaar na dat advies, dat het nog steeds een probleem is. Maar mag een vrouw nou altijd zelf beslissen hoe en waar ze wil bevallen? Ja, zelfs in de, in de, in de meest extreme omstandigheden zou ze dat uh, uh, mogen doen. Maar je hebt natuurlijk wel uh, op een gegeven moment, als er echt risico's aan de orde zijn, dan uh, ga je toch iemand adviseren van ja, maar. Uh, je hebt kans dat je een keizer mee moet ondergaan. Nu moet je toch echt naar het ziekenhuis toe. Dat, uh, en en, en uh, zeg maar de meeste vrouwen gaan daarin mee. Dus daar zit het probleem niet. Die beseffen het dan wel. Maar verdwijnt die thuisbevalling als fenomeen uh, toch langzaam of niet? Ja, er is, er is over de afgelopen tien jaar een forse daling in het aantal uh, thuisbevallingen uh, geweest. Um, en de vraag is, uh, ligt dat nu aan, aan die keuze van die vrouw of is dat de discussie tussen de beroepsgroepen? Dat is nog wel interessanter. Maar laten die vrouwen dat dan ook steeds meer gebeuren, vraag ik me af. Nou ja, de, de informatie komt natuurlijk uh, tot ons via internet. En vrouwen kunnen erop kijken waar de risico's zitten. Uh, en mogelijk maken meer vrouwen toch de keuze. Ik, denk, ja, ik ga bij vroeger toch uh, het zijn de een geboortecentrum, polyclinisch of in een ziekenhuis bevallen. Ja, dat, dat is onmiskenbaar. En, en, een, een belangrijk onderdeel van deze hele discussies zijn gewoon ook de cijfers aangaande babysterfte. Zijn die ja. omlaag gegaan sinds uw aanbevelingen? Ja, die zijn aan het omlaag gaan. Uh, ik wil niet direct een oorzakelijk verband uh, leggen met, met dat advies, maar dat hoop je wel. Uh, dat, dat gaat omlaag. Uh, uh, maar dat, dat komt ook omdat het geld in beweging is gekomen. Uh, je ziet dat er uh, veel meer uh, wordt samengewerkt op de werkvloer. Als je alle discussies landelijk ziet, denk je van nou, dat is helemaal geen samenwerking. Maar ik heb toevallig het laatste half jaar veel op de werkvloer rondgekeken. En je ziet dus bijvoorbeeld dat er uh, een gemeenschappelijk intake is. Hè. Als de vrouw voor het eerst komt op het zwangerenstreetuur, dat de verloskundigen en de gynaecoloog bespreken van wat voor risico's zitten er bij deze zware en waar kan zij bevallen. Dit getuigt, uh, sorry dat ik u onderbreek, maar dit getuigt dus ja. gewoon van gezond besef. Ja, ja. Dat, dat is er ook zo. Dus er zijn ook heel veel instrumenten, gemeenschappelijke protocollen, er is een, een, een, een lijst van risico's. Uh, dat hebben ze allemaal, daar uh, hebben die beroepsgroepen ook allemaal gedeeld. Uh, dus, dus daar ligt het probleem niet uh, direct. Waar dan wel? Nou ja, het, het, uh, een van de problemen denk ik, uh, er zijn eigenlijk twee grote problemen denk ik. Uh, hoe bereiken we uh, zwangeren in een kwetsbare situatie? Dat denk ik vooral met vrouwen met minder opleiding, die uh, die financieel allemaal niet zo goed hebben. Uh, een enorme uitdaging ligt daar om die te bereiken. En nummer twee? Top af. En nummer twee is de financiering. Uh, het is een gescheiden financieringssysteem. En uh, dus de gynaecologen krijgen dus uh, altijd niet via het ziekenhuis betaald oploskundigen via de eerste lijn. Ja, als die systemen uh, apart zijn, dan kun je natuurlijk allemaal uh, prikkels krijgen die toe leiden dat uh, er onvoldoende continuïteit is uh, in de zorg. En dat, dat is wel een zorgpunt nog. Ja, er wordt, ook gelijk, er wordt ook gelijk alweer gereageerd. Gerda onder andere, maar die, die haalt de politieke situatie erbij. Gerda zegt, onder de tucht van de zorgverzekeraars... zal ook dit deel van de gezondheidszorg definitief de vernieling ingeholpen worden. Met dank aan de rechtse politiek. Het wordt in Nederland, stelt deze Gerda, steeds meer het recht van de sterksten. Wat is uw oordeel van dergelijke observatie? Eh... Um... Ja, als je natuurlijk helemaal uh, op de, zeg maar de open markt zou, zou, zou uh, opereren, dan, dan zou het recht van de sterkste kunnen gelden. Maar we hebben juist een systeem ontwikkeld om dat te voorkomen. En, en uh, de verzekeraar, uh, er, zijn, er is een verzekeraar in het land die nu uh, experimenten heeft opgestart om die integrale zorg waar we het over hebben en die samenwerking uh, juist te stimuleren. En in dat stadium verkeren we ook dat wij. Uh, de samenwerking moeten gaan faciliteren. En op onderdelen gebeurt het nog niet op het terrein van de verzekering. En uh, ik denk dat we de aankomende tijd daar veel tijd aan moeten besteden. Dat is voor, gaan regelen. Dat is voor 2014. Professor Koos van der Velde, hoogleraar Public Health, blijft hangen. Ik ga naar de mensen hier in uh, de bus. Uh, onder andere een moeder, Willemijn Beeldhoven. <laughs> en die heeft ook dat schattige uh, jochie daar meegenomen, die er op de achtergrond horen. En die knappe man. En die knappe man, niet dat dit allemaal fotografeert. Uit 1956. Uh, uh, ook een ook 56. Ja, een goed jaar is dat. Een goed jaar. Um, thuis bevallen? Ja. En uit eigen wil? Ja, natuurlijk. Niet met u laten spelen? Nee. En maar hoe ging dat? Ja, het ging heel goed. Ik vond het heerlijk om thuis te zijn. Ik wilde eigenlijk gaan ontbijten. En uh, nou, daar had ik eigenlijk niet zoveel tijd meer voor. Stilzitten was geen optie. En... Mm -hmm. Nou, na een paar uur was deze kleine man geboren. Het ging, en dat veel... ging allemaal heel voorspoedig en heel makkelijk. En Het was eigenlijk gewoon gezellig. Thuis kan je het gezellig maken. En we hadden een bad staan en dat bad hebben we eigenlijk niet gehaald. Maar nadat die kleine was geboren, zijn we met z'n allen in bad gestapt. En uh, we hebben we lekker met de verloskundige. Ja, de man een glaasje champagne en ik een kopje thee gedronken. Ja, <laughs> het ja. was heerlijk. Ja. Ja. Maar als u dan uh, uh, uh, al deze uiteenzettingen zo hoort... de professor, uh, verhalen over gekissenbis... Ja. Uh, ten nadele van de moeders. Uh, wat vindt u daar dan van? Nou, ik vind het jammer dat het erop gaat lijken... dat de, de stemmingmakerijen heerst een, toch een beetje een angstcultuur in Nederland... naar mijn idee... En er heeft ooit een stuk in NRC gestaan, tien jaar geleden... dat er meer dode kinderen geboren zouden worden bij thuisbevallingen... wat later gerectificeerd is, maar wat niemand leest natuurlijk. En ik denk toch dat gaandeweg ja, mensen een beetje... Zijn vergeten hoe je lichaam werkt. Mensen zitten ja. ook voortdurend in hun hoofd. Worden gestimuleerd om heel hard te werken. En een bevalling is iets wat je je lijf moet laten doen. Dat moet gebeuren. Het is zelf, ook hard werken. Het is heel hard werken. Maar ik wist zelf ook totaal niet waar ik aan toe was. Mijn moeder is tien jaar geleden overleden. Er was niemand die ik iets kon vragen. Dus ik heb me gewoon enorm in bevallen verdiept. Tijdens de negen maanden die ik zwanger was. Ja. En dat heeft mij... Uh, ja, de keuze doen nemen om thuis te bevallen. Want ja, een lichaam weet prima wat hij moet doen. We doen net als ne 1956, alsof dat de oertijd was en dat toen thuis bevallen nog heel normaal was. Maar al die miljoenen jaren daarvoor zijn, is iedereen thuis bevallen. Er is geen dier die erover denkt om naar het ziekenhuis te gaan. Dus dat vind ik een hele rare ontwikkeling. Ik snap best dat als er iets aan de hand is, dan is het heel fijn dat er een ziekenhuis is, tuurlijk. Dat moet er ook zijn. Om zeker voor het onzekere te nemen, ja, want er komen, nog, er komen nog sterfgevallen voor. Ja, maar dat is ook de natuur. Dat moeten we ook niet vergeten. In Nederland mag je straks niet meer doodgaan. Dat is ook iets geks. Maar geboren worden lijkt me toch wel, zoals u het ook ja, zegt, gezellig. Ja, het was heel fijn, het was echt ja. heel leuk. Een feestje. Een <laughs> ja, feestje, ja, ook dat natuurlijk. Even met, met die observatie hier naar uh, Nel Hagen. Eerste lijns verloskundige. Het is ook wat ik van tevoren bedacht. En wat, wat, wat uh, moeder Willemijn hier ook zegt. Er worden al miljoenen jaren mensen geboren. Ja. Dus je zou eigenlijk anno 2013... zolang ze maar wel moeten weten wat het beste is. Ik denk dat de vrouw en haar eigen lichaam... het beste weten hoe een bevalling... Te gaan. Ja. ja, daar is geen twijfel over mogelijk. En toch wordt ze onderwerp van deze ja. discussie. Ja, klopt. En dat is heel erg vies. Um... Maar Koos van de Velde zegt ook dat er het begin is... althans dat er een gezond besef begint door te breken... Ja, dat het anders moet. ik denk dat Koos van der Velden ook weet... dat er, en dat zei hij net ook al... er zijn hele goede samenwerkingsverbanden... en ik ben lid van een samenwerkingsverband... ik zit in het bestuur ervan, van in Zwang in Gouda... waarbij heel duidelijk is afgesproken... dat vrouwen waar die gezond zwanger zijn... Um, echt niet een gynaecoloog hoeven te zien. En die gynaecologen. En gisteravond hebben wij in een vergadering weer met z'n allen de visie um, onderschreven. Dat um, vrouwen in de eerste lijn horen als er niets met hen aan de hand is. En als er problematiek gaat optreden. Vanzelfsprekend wordt dan zorg op een andere plaats gehaald. En toch ligt er die brandbrief van de belangengroepen. Ja, ik denk dat die brandbrief ook vooral komt door de ontwikkelingen die momenteel gaande zijn. Waarbij er um, eigenlijk nog meer grip op de hele situatie. Um, sommige groepen willen meer grip op de situatie. Um, een vrouw is het beste af thuis. In haar eigen... Ja, punt. Ja. Tenzij er iets aan de hand is. Ja. Ja, want dan, dan is die verantwoorde besluitvorming mogelijk. Dan ja. krijgt ze ook de keus. Uh, professor Koos van der Velde zei dat net ook al. Het is in sommige gevallen verkiezelijker om er uh, een, een ziekenhuisbevalling van te maken. Maar voorop blijft staan dat de vrouw zelf beslist. Ja. En bij een gezonde zwanger en een gezonde barende is het verkiezelijk om thuis te blijven. En dan, net zoals bij Willemijn, er een gezellige boel van te maken. Gunilla Kleiver daar Ze is inmiddels ook een beetje uitgeheigd van het <lacht> naar de bus snellen. <lacht> um, ja, hoe, hoe, hoe beoordeelt u de situatie nu? Nou, ik ben eerlijk gezegd heel blij. Met, met zo'n brandbrief die ik heb Ik ben heel blij ligt. met een brandbrief van de consumenten. Ik vind het ontzaglijk goed dat de consumenten zich kritisch opstellen over hoe de zorg geregeld is, want wij leveren natuurlijk met elkaar verloskundigen en gynaecologen. De zorg voor zwangere vrouwen. En het is de bedoeling dat die zorg aansluit bij wensen van zwangere vrouwen. En in de praktijk hebben we ook heel veel geleerd. Het Flevo ziekenhuis waar we hier net achter staan. Wij hebben bijvoorbeeld gehoord van zwangere vrouwen dat ze graag in bad willen bevallen. Dus waar zijn wij nu mee bezig? Met het organiseren van een badbevalling voor zwangere vrouwen. Ook de keizersnee weten wij uit ervaring van zwangere vrouwen dat ze dat op een andere manier willen. Graag het kind snel op de borst. En niet mm -hmm. eerst mee met de kinderarts. Mm -hmm. Ook daarmee zijn we bezig. We zijn ook bezig hier in Almere met een experiment. Waarbij de verloskundige die begonnen is de bevalling thuis te begeleiden. Dat ze ook meekomt. En bij de zwangere blijft als ze wordt overgedragen aan de gynaecoloog. En op die manier dat er meer continuïteit van zorg plaatsvindt. Dus het, de werkvloer is de samenwerking tussen verloskundige en gynaecologen. Een heel stuk beter dan. Dat blijkt uit de brandbrief, maar, maar daarnaast... Hier zit, dus, hier zit dus een spanning tussen nee, maar... de werkelijkheid van de brandbrief... en de realiteit van nee, de Maar we kunnen, we kunnen leren van de, van, de, van de consumenten. En wat de consumenten oh. willen, daar zullen we naar moeten luisteren. Zowel door de verloskundigen in de thuissituatie... als door gynaecologen in het, in het ziekenhuis. Ja. Komt onze Jan Bakker dan toch ook weer met de financiële kant van de zaak aan. Jan Bakker, onze visionair uit sint anne die zegt. de zorgverzekeraars kijken hier handen wrijvend toe. Uh, door de privatisering veroorzaakte zorgindustrieel complex, zal ongetwijfeld ook hier weer een oplossing vinden. Thuis bevallen uit het basenpakket en alleen vergoeden, vergoeden als dat bijverzekerd is. Twee vliegen in één klap, de kraamzorg gesaneerd... en financieel voordeel voor de verzekeraars. Ik klopt dat beeld als we het ook gewoon even aan de financiële kant en, de, en, en het zorgindustrieel complex bekijken. Nou, er zijn natuurlijk heel veel verschillende mogelijkheden om te kijken hoe je de zorg voor uh, zwangerschap en bevalling en kraamtijd uh, gaat regelen. We hebben nu twee gescheiden uh, systemen, je zou ook kunnen denken, waar aan gedacht wordt aan een integraal tarief. Maar de praktijk is natuurlijk van dat ja, je gewoon met verloskundigen en gynaecologen moet kijken. Welke zorg. En vrouwen. Eh, eh, en, met, met, met de drie partijen. Eh, maar u sloeg ze bijna over. Ja, <laughs> ja, ja dat, is, dat is inderdaad. Dat is nieuw. De kritische consument. Nee, maar ik heb ze heel lang gemist. De kritische consumenten. En daarom ben ik heel blij. En ik denk, laten we ook vrouwen en de geboortebeweging. Eh, zich uitspreken over eh, hoe zij hun zorg gefinancierd willen hebben. Ja, moeder, heeft het, moeder Willemijn Beeldhoven heeft het al heel Heel duidelijk geschetst. Um, en Jolanda Wulder is toch een van de afzenders van die brandbrief? Ja. Uh, tot nu toe ook dit aangehoord. Uh, met uh, wat ik zelf nu constateer halverwege de uitzending. Of bijna, god, we hebben nog maar negen acht minuten, Dat gaat toch snel <laughs> altijd. Hè? Uh, dat er een spanning is tussen de werkelijkheid van, die, van jullie brief. en de realiteit die ontstaat op de vloer. Ja, ik denk dat we hier horen. De, of wat we hier horen, dat dat, dat dat gewoon hele mooie voorbeelden zijn van hoe het kan. Maar dat het helaas ook voorbeelden zijn. Uh, die nog te weinig voorkomen. Want wij krijgen helaas ook heel veel andere signalen van. Uh, dat hun uh, wensen niet gehonoreerd worden. Wat dat, is de kern van die signalen? Uh, ja, dat zij andere wensen hebben dan door uh, verloskundige of gynaecoloog gerealiseerd kunnen of willen worden. Namelijk? Nou, bijvoorbeeld een keizersnee, zoals Gunilla net ook aangeeft, uh, uh, op een vriendelijke manier met een baby snel op de borst bij de moeder. En dat er toch nog steeds ziekenhuizen zijn die zeggen van ja, maar dat doen wij niet. Zonder te kijken naar van, goh, oké, okay, we doen het op dit moment niet, maar laten we dan eens gaan kijken hoe we het dan wel kunnen regelen. Ze zijn realiseren. nog te bevoogdend. Ja. Ze weten absoluut. het beter. Ja, en wat denk ik uiteindelijk ook de kern van de brief is, is dat er op het hoge niveau uh, wel een hele grote machtsstrijd plaatsvindt tussen de beroepsorganisaties, de KNOV en de NVOG, die blijven... KNOV van de verloskundigen, NVOG ja. van de gynaecologen. Ja, die op het grote maar niveau... Zitten die, uh... zitten die dames hier dan op de bank naast elkaar, nou, verloskundigen kan het, en gynaecologen, een beetje, een beetje een braaf praatje te houden? Nee, ik denk dat het dat op de werkvloer, dat het uh, zeker de mensen die het moeten doen, dat het absoluut kan en, en dat Ze daar de Maar samenwerking... Zit niet gunstiger voor te stellen dan het is? Nee, maar, maar nu... op. Op het grote niveau, op, uh, op bestuursniveau nog. Uh, en daarin wordt een, uh, een strijd gevochten die er eigenlijk niet zou moeten zijn. Want als beide beroepsorganisaties daarin ook de zwangeren echt centraal zouden zetten. En hen laat, zouden laten vertellen hoe zij graag de zorg zouden willen. Dan moet er toch samen een goed plan gemaakt kunnen worden. In plaats van dat... Iedereen vast blijft houden aan eigen ideeën en eigen plan. Professor Koos van der Velde, hoogleraar Public Health... die hangt nog steeds. Um, ja. het, het vorderende inzicht dat, dat mij gewort vent van 56, is dat, uh, dat ik dus hoor... dat er uh, op vloerniveau uh, beslist vorderingen worden gemaakt. Dat er ook uh, gewoon een goede uh, houding is. Een goede mentaliteit. Uh, dat daarnaast je die zorgverzekeraars hebt. En zoals Jolanda Wilde net zegt... het juist op bestuursniveau nog hapert. is dat zo? Uh, nou ja, het vergt natuurlijk wel uh, overdenking, uh, bijvoorbeeld voor ziekenhuizen om te zeggen van uh, ik ga mijn afdeling verloskunde. Uh, ga ik uit mijn organisatie halen en die ga ik bijvoorbeeld in een regionaal netwerk verloskunde zorg neerzetten. Uh, dat soort ideeën leven al. En dat is op zich interessant, want dan krijg je ook uh, ...dat die zwanger echt centraal kan staan, want dan kan het ook aangestuurd worden. En het is nu heel lastig aansturen omdat je zoveel verschillende partijen hebt. Hè. Dus een bestuur van een ziekenhuis, een gynaecologemaatschap, een verloskundige praktijk. Ja, en die hebben allemaal hun eigen belangen. En dat maakt het zo ingewikkeld. bestuurders zijn ook niet altijd de, de experts die gynaecologen in dit geval en uh, verloskundigen zijn. Ontbreekt het, nee. het daar niet gewoon bij uh, uh, uh, goed besef dat er wel op de vloer is? Ja, maar ik, ik kan me niet anders voorstellen dat ook een bestuurder belang bij heeft, dat een zwangere centraal staat in het hele zorgverhaal. Maar ik krijg toch de indruk dat ze wat achterlopen bij de ontwikkelingen op de vloer. Ja, dus ik, uh, die brief, die, uh, die goede brief die er nu is, die moet ook naar al die besturen toe, denk ik. Dat, dat lijkt mij uh, cruciaal van, van ziekenhuizen. en, en uh... Van noem maar op. Maar die, die brief, Jolanda Wilder... Sorry dat ik u weer maar ik ja. moet even weer naar Jolanda. Die is al verstuurd. Die is al verstuurd, En wat, wat, wat heb je, er ook een reactie op gehad van de bestuurder? Van bestuurder? Um, de KNOV heeft inmiddels een reactie uh, gegeven... maar de, bij de NVOG is het, uh, uh, is het nog stilgebleven. We hebben geen antwoord uh, tot nu toe gekregen. Maar hij is vrij recent, dus wie weet komt dat nog. Ik heb goede hoop. Gunilla Kluijver daar. Hoe moet die reactie zijn volgens u als gynaecologe? Nou, Ik denk dat we eh, als gynaecologen heel blij moeten zijn met eh, de consumenten die zich mengen in de discussie. En dat we de discussie niet alleen samen met de verloskundigen, maar ook samen met de consumenten moeten voeren. En over... de besturen erbij te betrekken. Ja, maar het gaat natuurlijk primair om uh, de wensen van vrouwen... en hoe we die in de praktijk uh, realiseren en hoe we die vormgeven. Dat moet het uitgangspunt zijn. Nel Hagen, ik vat het toch wel op als de geboorte van een heel nieuw proces. Dat al, dat al begonnen is. Dat al begonnen is, Maar ja. er de, de moeten toch ook nog weer wat brieven terug, ook, ook uit, uit jullie hoek... Ik denk dat uh, de KNOV voor een heel groot deel, ik denk eigenlijk, de, de brief onderschrijft. Is dat niet, Jolanda? Ik denk het wel, ja. maar nu, uh, uh, nu nog omzetten naar de praktijk. En ja. ook achter hun verloskundigen gaan staan. Nu, ja. nu ja. naar handelen. Juist. Nu naar ja. handelen. Ja. Ja. Ja. Nu woord bij, uh, uh, daad bij het woord voegen. Ik, ik krijg net uh, de reactie van een, een beller uh, die zich afvraagt. Mag je als man ook nog meebeslissen? Willem... Kijk, mijn even, kijk even naar Willemijn Beeldhoven. En Willemijn Seders man... is mijn naam. Ja. Uit Beeldhoven. Uit Beeldhoven. Maar... Beeldhoven. Oh, uit. Ja. Uh, mijn man, mocht jij meebeslissen, Jos? Ja, ja hij mocht meebeslissen. Ja. ja, maar wat weet zo'n man er eigenlijk van, hè? Maar die sluit zich naadloos aan bij de hij heeft zich keurig hij sluit zich naadloos aan bij het gevoel en zo, van de vrouw ja. zo zouden alle mannelijke bestuurders dat mogen doen wat mij betreft ja, ja, ja, ja, een de, de, de duidelijke boodschap naar bestuurders die over het algemeen weer man zijn Ja, ja. ik denk Jolanda Wilder zou, zou het helpen als er meer vrouwen in besturen zitten wat dat betreft ik geloof dat het bestuur van de KNOV voornamelijk al uit, uit vrouwen bestaat dus ik vraag me af of daar het probleem zit maar uh, uh, er zouden meer moeders in het bestuur moeten zitten cliëntenparticipatie zou ook gewoon uh, binnen de organisaties uh, uh, duidelijk vertegenwoordigd moeten zijn en die zouden ook daar uh, mee moeten kunnen praten misschien is dat iets voor Willemijn Seders uit Beeldhoven. Ja. en doe mooi. je dat al? nou ik ben het zeker van plan maar dat eerste jaar met die kleine heb ik even aan hem besteed en vanaf uh, januari gaan we ons eens even hierin mengen Jessica de Jong heeft uh, gemaild. Zwangeren is altijd de baas. Het is haar lichaam, haar kind. Helaas raken steeds meer vrouwen het vertrouwen kwijt in hun eigen lichaam. Omdat een bevalling wordt gezien als risicovol medisch gebeuren. Terwijl het iets heel natuurlijks is. Ja, deze hebben Willemijn ook al uitgelegd. Ja. Hoe het bij haar ging. Uh, maar Jolanda Wilder, uh, heeft Jessica nou gelijk? Of uh, ja. heeft ook deze, aanleiding, deze uitzending aanleiding tot enige optimisme? Um, zeker optimisme, maar uh, uh, ook gelijk, absoluut gelijk. En ik denk dat daar ook een taak voor zowel verloskundigen als gynaecologen ligt. Um, in spreekuren van 10 minuten kun je angst niet wegnemen. Er moet gewoon meer tijd ook komen om dergelijke dingen te bespreken. Um, en dat kost geld, maar dat levert ook zeker wat op. Er wordt hard aangewerkt. Dat blijven we doen met z'n allen. Moeders eerst. Moes dat is eerst, was de boodschap absoluut. van lijn 1. Dank jullie wel. Het Radio 1, jaaroverzicht. Witte rook, dat is waar iedereen iets wat opgewonden op wacht. AB Muur We gaan eens een keer tot nieuwe huis kopen. We nemen dat klein beetje risico. We hebben dat vertrouwen. Donderdag 26 december, tweede kerstdag. Van ochtends 9 tot half vier in de middag. Het ogenblik is aangebroken om de fakkel aan de volgende generatie over te dragen. Hier is het. Alles misgegaan wat er mis kan gaan. De belangrijkste nieuwsgebeurtenissen van 2013. De Fly Dutch noemt een hoog, dubbel salve, dubbel stroef en hij staat weer. Tweede kerstdag van 9 tot half 4, het geluid van 2013. Je weet niet wat voor een aardbeving dat er wordt. Op Radio 1. Dat is het net. Het nieuws van alle kanten.